Topofficieren op last van een VN-commissie gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid. Ze werden uiteindelijk vorig jaar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. De generaal wil van het Hariri-tribunaal zijn hele dossier hebben, zodat hij in Libanon via een rechtszaak eerherstel kan afdwingen. Het Boerka-verbod in Frankrijk is een stap dichterbij gekomen. De Nationale assemblée, de Tweede Kamer, heeft met overweldigende meerderheid voor het verbod gestemd. De stemverhouding was 335 tegen 1. Een aantal partijen boycotten de stemming. Vrouwen die in het openbaar hun gezicht verbergen achter een boerka of een niqab riskeren een boete van 150 euro. Mannen die een vrouw dwingen zulke kleding te dragen... kunnen een boete krijgen van 30.000 euro. Het staat niet vast dat het verbod er komt. Verwacht wordt dat de Franse senaat ermee instemt... maar dat het verbod op verzet stuit van het Constitutionele Hof... en de, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het weer vanavond is het in de kustgebieden bewolkt en kan er nog wat lichte regen vallen. Het koelt af tot 16 graden. Morgen wordt het broeierig warm bij maxima tussen 25 graden op de Wadden en 30 graden in Limburg. Later meer bewolking met kans op onweer. Dit was het NOS journaal. Live, Live. vanuit het Pim honkbalstadion. Radio Honkbalweek met de wedstrijd Nederland-Cuba. En de eerste bal is geslagen, maar fout geslagen door Cuba. Ariel Lazaro Sanchez is de midvelder van Cuba. Hij is als eerste in het slagperk gekomen en slaat de tweede bal eigenlijk recht op de eerste hoekman van het Nederlands team af. Brian Engelhardt is dat met paknummer 37 en dat betekent dat Sanchez uitgaat en als eerste nul op het bord verschijnt. En Daniel Castro is de man die hem volgt. Sanchez linkshandig slaand. Castro doet dat rechtshandig op het werpen dus van Leon Boyd. En Boyd is de rechtshander van het Nederlands team. Hij komt in de reguliere competitie uit voor het Rotterdamse Neptunus. En doet het zeer verdienstelijk in die Nederlandse competitie. Hij is de pitcher met verderweg het laagste IRA zoals dat heet. Het earned run average. En dat wil zeggen dat hij in een competitiewedstrijd gemiddeld over negen innings gemeten 0,47 punten tegenkrijgt. Nou, we zullen u vanavond vast nog wel wat meer vermoeien met wat cijfertjes en statistiek. Daar waar nodig zullen we ook hier en daar wat dingen uitleggen. En ik kom ongetwijfeld later nog wel even terug op dat IRA. Het betekent in ieder geval dat Boyd op dit moment in de competitie zijn mannetje staat. En vooralsnog met die eenvoudige nul net op Sanchez die actie 4 naar 3... Ja, met wat steun van een team uh, is het altijd lekker beginnen. vroeg in een wedstrijd. En uh, voor Boyd is dat niet anders. Al is hij natuurlijk in de competitie wel iets anders gewend tegenover zich... dan deze krachtpatsers uit Cuba. Want dat kunnen we wel zeggen. Het zijn uh, stuk voor stuk uh, jongens die hierheen gekomen zijn. ...die een enorme dosis ervaring hebben. Uh, velen van hen waren erbij in 2008 bij de Olympische Spelen. Een, aantal, uh, een groot aantal heeft zelfs ook in 2004 meegedaan in verschillende World Baseball Classics. Kortom, de Cubanen hebben hier niet zomaar een team heen gestuurd. Er is ook wel reden voor. Uh, het Nederlands team ziet de Haarlemse Hondelweek als voorbereiding op uh, het Europees kampioenschap. Maar ook voor de Cubanen is er in de voorbereiding wel iets uh, te doen hier... Zij zullen later dit jaar in, uh, in oktober de Pan American Qualifier spelen. Dat zijn de Pan American Games. En waarom is dat nou een qualifier nou? Omdat je je daar kan kwalificeren voor het wereldkampioenschap. En dat vindt in 2011 plaats. Dus uh, ook de Cubanen zijn in voorbereiding. Uh, Castro nog steeds in het slagperk op het werpen van Boyd. Ja, dat is op zich opmerkelijk. Uh, terwijl jij dit allemaal op je gemakje hebt uh, kunnen vertellen over Cuba en Nederland. Staat uh, Castro nu op twee slag en uh, drie wijd. Juist een foutslag. Die bal ging over de tribunes. En nu slaat hij hem in de handen van de derde honkman. En die moet hem direct naar één gooien. En dat is de tweede nul. Goed gedaan door Riley Nikito. Die het derde honk voor Nederlands verdedigt. En opnieuw komt de bal in de handen van Brian Engelhard. En dus staat de tweede nul op het bord van... Cuba, Boyd, de uh, pitcher dus aan de Nederlandse kant. Hij uh, wordt dit jaar 27, geboren dus in Vancouver. En uh, hij maakte 3,5 jaar geleden zijn debuut voor het Nederlands team. De 13e wedstrijd uh, tegen China. Robert Eenhoorn was toen nog uh, de bondscoach uh, volgens mij. Het was dan november ja. 2006. Dat, ja, dat, Correct. Ja, dat, ja, dat was uh, in het jaar dus dat Nederland ook uh, hier de honkbalweek wist te minnen. Boyd die de bal nu op de knuppel ziet komen van Duarte. Die staat Duarte. Hem, uh, in het uh, ja, linksveld. En die wordt er daar gevangen. En dus is het al de derde nul. Linksvelder van vanavond is Eugene Kingsdale. Die staat daar. En nadat hij eerder in de wedstrijd van gisteren daar gedurende de partijen belandde... ...omdat hij Bas de Jong afloste. Dat was tegen Amerika. En de vangbal van Kingsale betekent de derde nul van Cuba. Zodat er dan de eerste, de, derde, uh, in de eerste helft van de eerste inning een einde is gekomen. Cuba niet tot koor is gekomen. Drie mensen aan slag geweest zijn. En Kingsale dus zo dadelijk voor Nederland in de slagperk gaat treden. Het staat bij Cuba tegen Nederland. 0-0. Good night everyone. Got to well. well. we got to love, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to well. well we got to love, yeah. Gotta live that love. <laughs> you know what I'm talking about? Come on, Bij het Nederlands team, de eerste man aan slag, Kingsville slaat de bal over tweede hoekman Daniel Castro heen en belandt ze zo zelf op het eerste honk. En zo begint de wedstrijd leuk en voortvarend zoals hij gisteren tegen Amerika begon met een tweehonkslag van Romley. In Nederland toen in de eerste inning ook op een 1-0 voorsprong kwam, zit hij in de jongsloeg Romley uiteindelijk over de thuisplaat. Kingsville dus nu op het eerste honk en Romley, zijn naam viel nog even, is nu aan slag. Rombly uh, kun je een beetje zien als de vervanger in deze wedstrijd van Dirk van der Klooster. Die dus uh, licht geblesseerd is uh, in zijn hamstring. Uh, spelend tot nu toe steeds in het rechtsveld. En dat is nu de plek waar Danny Rombly staat. Dan staat hij nu dus even in het slagperk. En uh, gaat daar de strijd aan met de Cubaanse pitcher uh, Ciro Lisea. Het Kingsdale dus op het eerste honk en de eerste bal is een wijdbal aan de buitenkant. Licea is een uh, rechtshandige Cubaanse werper en je zag net dat hij uh, vaak die uh, buitenkant opzoekt. En dat wil zeggen dat hij voor de linkshandige slagman, zoals Kingsdale dat is, zat hij erg aan de binnenkant. De eerste bal was echt over de schoenveters van Kingsdale heen. Die leek even alsof hij... En daar is meteen de tweede hit van deze avond. Het Nederlands team had er echt geen gras over groeien zeg. De bal gaat langs de korte stop. Alexander Ayala. En wordt dan opgeraapt door de linksvelder van Cuba. Dat is Perez. Maar ja, dat duurt natuurlijk veel te lang om die bal dan in de infield te krijgen. En in die tijd is Kingsel doorgeschoven naar twee. En Rombly staat dus op één. En zo is het inderdaad een prima start in een uitgekocht. Het is een groot contrast nogmaals met gisteren. tegen Dit ...maar met een mannetje of 1500 uiteindelijk bezet was. En de sfeer is wat dat betreft ook gelijk een stuk gezelliger, een stuk aangenamer. De temperatuur helpt daarbij natuurlijk ook een handje. Legito is de man die nu in het slagperk is getreden met een slaggemiddelde van 2-2-2... ...achter zijn naam, terwijl de eerste wave van de avond van rechts naar links... ...door het Pimmonier Hompelstadion golft. Ja, Legito hier 222 in de competitie tot dusver een slaggemiddelde van 369... Voor zeer zeker geen kleine jongen. Dat zullen de Kubanen allemaal weten. Maar het feit dat je weet hoe goed iemand kan slaan... wil nog niet zeggen dat je hem ook effectief kunt bestrijden. De vraag is uh, welke tactiek coach Jim Stokel gaat toepassen zo vroeg in de wedstrijd. 1 en 2 bezet en 0-0. Uh, je bent snel geneigd om dan te denken... ga maar naar kort werk en breng die mensen verder. Aan de andere kant met de nummers 3, 4 en 5... Aanslag uh, en vroeg in de wedstrijd, zet maar door, je hebt de rally te pakken. Blijkbaar is uh, Ciro Lisea, de Cubaanse pitcher, nog niet helemaal op zijn gemak. Terwijl hij toch wel een, uh, een zeer ervaren catcher tegenover zich heeft. La Rosa die al uh, van de drie wedstrijden uh, minimaal twee heeft meegedaan hier uh, voor het Cubaanse team. En dus al wel een beetje gewend is uh, aan de omstandigheden hier in Haarlem. Het lijkt er dus op dat Cea uh, daar nog een klein beetje hinder van ondervindt. Uh, wil niet zeggen dat er heel veel uh, vuil aan de lucht is. Maar 1-2 bezet en 0-0. Dus in elk geval geen prettige start voor het uh, Cubaans team. Nee, dat uh, kan je zeker wel zeggen. Legito dus uh, sinds een uh, kwartiertje ongeveer uh, erelid van de KNBSB. Zou je dan anders het uh, veld instappen. en Bovendien is hij natuurlijk uh, Dirk van Klooster als het koor internationaal gepasseerd. Want uh, Van Klooster Klooster zit dus met die uh, kleine blessure. Het is allemaal gelukkig. Minder ernstig uh, dan dat aanvankelijk uh, gevreesd werd. Maar hij blijft uh, wel uit voorzorg aan de kant. Omdat uh, naast dit invitatie in Haarlem natuurlijk straks dat uh, Europese kampioenschap in Duitsland uh, wacht. En Nederland uh, wil daar natuurlijk graag met de Europese titel naar huis keren. Legito, inmiddels als hij naar het scorebord kijkt, ziet hij daar in het rood staan dat hij één wijd heeft. En in het groen twee slag, nul man uit bij Nederland en twee honken bezet. Kingsville en Rombly, zij staan op 2 en één. Als de volgende bal van de Cubaanse pitcher komt en hij hem wel raakt, maar dat is een foutslag. Gaat over de hekken, belandt in de bijgebouwde tribunes in het Pimelier Sportpark. En zo blijft de score staan van twee slag en één wijd. Want als je die bal raakt dan heb je in ieder geval nog een herkansing te goed. Twee slag en één wijd is voor Legito. En met Kingsdale en Rombly op de honken. Kingsdale op het, eerste honk en, op het tweede honk en Rombly dus op het eerste honk. Met gewoon back-to-back -back hits zoals dat zo mooi in het Amerikaans heet. Twee honkslagen achter elkaar, een betere opening kun je je als Nederlands team tegen dit Cuba niet voorstellen. In dit uitverkochte huis in Haarlem. Met een prachtige zomeravond, zonder zonnetje, maar wel met een uitstekend temperatuurtje. En Dit is een wijdbal die Legito bijschrijft. Het is dus nu twee om twee, twee slag en twee wijd voor Leguito. Legito. En het is dus meteen de Cubaanse pitcher die zwaar aan de bak moet hier om het lijf te redden. Het zal nog niet meevallen, want uh, Nederland is hot. Nederland heeft zich uh, blijkbaar voorbereid om uh, vroeg in de wedstrijd uh, de aanval te kiezen, agressief in de slagperk te staan en meteen de Cubanen onder druk te zetten. Oeh, oh, een, Dat doe je een eerlijk aan, zou ik zeggen. Nee. <lacht> ja, dat doet pijn, die krijgt de bal op de rug. En, uh, nee, dit was echt een, uh, een bal waarvan je zegt van ja, die viel niet meer te ontwijken met een uh, snelheid van uh, pakken bij 80, 85 mijl per uur. Ongelooflijk. Het viel me trouwens op Peter dat uh, de pitch ontzettend veel tijd neemt. Ja. Echt ontzettend veel tijd. Dat uh, was uh, ja, eigenlijk al vanaf het begin het geval. Maar nu bij deze bal nam hij ontzettend veel tijd. De verzorgen van het Nederlands team is erbij gekomen. En die heeft een, uh, kennelijk een wonderlijke spuitbus. Want die gaat uh, door de kledij van... Uh, Legito heen. Die komt uit Loerders, denk ik, bij het bus. die spuitbus. Maar die moet mensen... daar toch wel een uh, stevige blauwe plek aan uh, overhouden. als je zo'n honkbal uh, op je rug krijgt. Ja, dit doet zeer, hoor. Dit doet echt zeer. Uh, de vraag is in hoeverre Legito daar verder hinder van gaat ondervinden. in deze wedstrijd. Het is uh, niet te hopen voor hem. Maar op de derde honk heb je. waar Legito speelt, verdedigend. heb je die arm wel nodig? Dus dat die wel optimaal kunnen functioneren? Aan de andere kant. Uh, je ook werkelijk naar het uh, ja. eerste honk. Waar hij dan. Uh, nog even een babbeltje maakt met een van de coaches van het Nederlandse team. Ik weet niet wie, dat, wie daar precies staat eigenlijk. Dat weet jij misschien beter dan ik. Maar alle mensen schuiven dan vervolgens door. Kingsel naar 3. Romley staat op 2. Elgito op 1. Alle honken dus bezet. Nul man uit. En Sidney Jong die mag gaan slaan. 1 uit 4 slaat hij zo gemiddeld. Het is een ideale kans voor het Nederlands team om al in de eerste inning een uh, lekkere voorsprong uh, te gaan nemen. Sidney de Jong, een van de routiniers in het uh, Nederlands team. Een catcher, dus een man die vaak uh, wat voorsprong heeft als het gaat om uh, de kijk op de bal. Die heeft in zijn leven al zoveel ballen op zich af zien zuizen als catcher achter die plaat. Dat dat toch wel eens een voordeeltje wil zijn in het slagperk. En Sidney heeft er al blijk van gegeven in het verleden dat voordeel ook te benutten. Hij, uh, hij heeft oog op de bal en uh, ziet ook deze eerste bal... ...van Licea wijdgaan. Ja, het valt niet mee voor een pitcher om zich hier doorheen te moeten werken. Het is vroeg in de wedstrijd. Je mag nog niet verwachten dat er al in de bullpen activiteit is van de Cubanen ...waar mensen dan los zouden gooien. Dus je zult je er echt met je team samen doorheen moeten knokken in die eerste inning. Dit is een swing van de Jong. En dat wordt waarschijnlijk een dubbel spel. Ja. Maar dat betekent... Wel nog Kingso, in, wel, in ieder geval over de thuisplaats gaat. En Nederland wel het eerste punt uh, mag bijschrijven. Wel één oh, man uit. Is Dat de, is uiteindelijk uh, de ongelukkige eerlid. Legito die gaat uit de op twee. De de Jong bereikt het eerste honk. En dan hebben we nog natuurlijk een man op uh, drie staan. Romley. Die. Dat is dan Romley. En heeft Nederland dus wel een 1-0 voorsprong genomen. En nog even voor de volledigheid. De naam van de coach die bij het eerste honk staat is Wim. Martins. Ja, de, de bal werd dus door uh, de Jong geslagen naar tweede honk. Die maakte, uh, kozen voor een nul uiteraard op het uh, tweede honk te maken. Ook waar de kort stop in kwam lopen. Er was echter geen mogelijkheid meer om de Jong zelf uit te maken op één. Betekende wel dat Kingsdale heel rustig van drie naar thuis kon... En het uh, eerste punt meteen kon aantekenen. Het gaat nu regenen en iedereen uh, vlucht nu onder de parapluus. Dat is nou jammer. Uh, we spelen nog wel even gewoon verder. Er gaan heel veel paraplu's op. En ik zie uh, wat mensen in beweging komen richting uh, het kleine overdekte gedeelte op deze tribune. De perstribune. Wij zitten goed wat dat betreft. Kingshill dus binnen. Het spel gaat uh, verder met uh, Bas de Jong in slag per één slag één wijd. En het derde honk is dus bezet en het eerste honk is bezet en er is één uit. Dus met een dubbelspel zouden de Cubanen het veegeleef nog kunnen redden. En de schade beperkt houden tot één punt. En dat zou een wondertje mogen heten. Het is uh, Bastion die de bal wegwerkt, maar het fout gebied op. En uh, hij leeft dus nog, kan nog verder van het succes profiteren. Dat Nederland al zo vroeg in deze wedstrijd voor elkaar heeft weten te boksen. Die 1-0 voorsprong, dat is lekker. Goed om te beginnen. Uh, te meer daar de Cubanen drie man op, drie man af hadden. En dat betekent voor Leon Boyd, de pitcher aan de Nederlandse zijde, dat hij veel zelfvertrouwen heeft. Kan putten uit die eerste inning. Zijn arm ook uh, lekker een beetje kan rusten. Roel, die, uh, die is wel helemaal fit hoor zo meteen. Als hij aan die tweede inning begint, dan uh, kan hij nog makkelijk even een, uh, een tijdje mee. De Cubanen die uh, blijven hun spel spelen als het gaat om het kort houden van de lopers. Dat hebben ze eerder deze week al een paar keer laten zien. Dat ze daar heel succesvol in kunnen zijn en heel scherp. De pick-off van de Cubaanse pitchers die is geweldig. Zelfs als het, uh, zoals in dit geval bij uh, Licea, ook rechtshandige werpers betreft. Dus het is oppassen voor De Jong. Daar komt de pitch weer voor Bas De Jong. En het is wederom een foutbal van... Uh, nee, het is een vangbal. Een vang... vangbal ah. in het uh, rechtsveld van uh, Cuba. Dat betekent dat daar de 2-0 komt uh, voor het Nederlands team. Dat is uh, spijtig, zou ik willen zeggen. Het is Alexis Bell die de bal uh, hartelijk in ontvangst neemt. En daarmee de kans om te scoren voor het Nederlands team uh, verder verkleint. Terwijl er natuurlijk nog wel altijd nog mogelijkheden zijn. Omdat uh, Kingsdale, uh, nee omdat Romley natuurlijk op 3 uh, staat. Ik noteer eventjes vang in het rechtsveld voor Bas Jong. Moet de administratie natuurlijk in deze inning wel uh, even op orde houden. En Engelhard, de linkshandige Engelhard. Inmiddels in het slagperk getreden. Het ziet er niet zo heel erg uit alsof het heel erg hard regent. Maar er was wel heel veel beweging ineens onder de 4.500 toeschouwers. Heel veel paraplu's die ineens openklapte Alsof het een aanstaande stortbui was zoals eerder van Toen kwam er heel veel naar beneden. Nu hangt er zeer lokaal volgens mij één donkere bol. Waar wel wat spatjes uitvallen. Maar volgens mij is het niet heel erg veel. Gelukkig maar. Engelhard die de eerste bol slag ziet worden gegeven op het pitje van Isea. De pitcher dus van Cuba die alle tijd van de wereld neemt om zijn volgende pitch te doen richting Brian Engelhard. Komt die bal en die raakt, hij die gaat Goed, rechtuit, ver in het midveld. En die gaat tegen de hekken ja. en zorgt in ieder geval voor het tweede punt van Rotterdam. En een derde punt komt En lang. die komt toch een derde punt binnen ook voor Nederland. Ben. En zo wordt het al 3-0 in de eerste inning. Prachtig gedaan door Brian Engelhard. Twee hongslag voor Brian Engelhard, diep, diep, diep, diep in het midveld. En uh, hij kan daarmee twee binnengeslagen punten achter zijn naam schrijven. En daarmee meteen het tweede en het derde punt voor Nederland. Een droomstart voor dit Nederlands team tegen de toch zo sterk geachte Cubanen. Maar let op, het is pas de gelijkmaker de eerste inning. Hè? Je weet nooit hoe uh, makkelijk en hoe snel de Cubanen terug kunnen slaan. Maar voorlopig uh, mag Nederland even feest vieren. En dat doet het hier dan ook. Tot Opgekomen publiek gaat nu al uit zijn dak en het is pas de, de eerste inning. Ja, Sidney Jong was de man die het derde punt binnenliep. Romley dus het tweede punt. Kingsley het eerste punt. Zo liggen de zaken nu in deze eerste inning. En we gaan nog verder met slaan want Nederland mag nog altijd. De zevende man op de lijst is ook de man met het pak nummer zeven. Dwayne Kemp, tweede hoekman is dat. En nu gaat het toch echt wel wat harder regenen. En ben ik benieuwd of de schrijver heeft gezegd. Gaan we deze bal nog gooien of gaan we toch eventjes naar de kant. Voorlopig lijkt het erop dat we toch nog even doorgaan. Er hangt een donkere grijze wolk echt boven het pilmier staan. Nu kijk ik wat verder richting haarlem noord Sampoort, Dan is het daar toch wel weer wat lichter. Want we hopen dat de wolken wat dat betreft snel voorbij drijven. Eerste bal gegooid en de tweede bal gegooid. En allebei slag voor Kemp. Dwayne Kemp. Er hangen in elk geval hele donkere wolken boven de Dukhout van Cuba. Maar dat zijn dan de spreekwoordelijke donkere wolken die zich samenpakken boven dit team. Want zij hadden toch niet gedacht, denk ik, dat Nederland zo agressief uit de startblokken zou vertrekken. En daar is de swing van Kemp... Drie slag. Het is drie slag. En uh, hij is dan de man die het spotakkoord in deze inning voor zijn rekening neemt. Drie slag, toch nog van uh, Sira Lisea, de pitcher aan Cubaanse kant. Die in deze openingsslagbeurt maar liefst drie honkslagen om zijn orde kreeg. Eén keer geraakt werpen gooide. En Nederland drie punten zag scoren. Er is één volledige inning gespeeld. En Nederland leidt met 3 tegen 0. And in my head Tenminste zo doe ik uh, met Mark Ransen. En uh, zij hadden het over Valerie. We zijn weer terug uh, bij uh, Nederland tegen Cuba. En uh, we zagen zojuist uh, de kans op een dubbelspel uh, door Nederland niet volledig benut worden. Alleen de voorste nul kon gemaakt worden in dit geval. En uh, dat uh, was de heer Ariel Sanchez uh, die daar dan uit moet zijn gegaan op dat tweede honk. En ik moet u heel eerlijk bekennen. En Alexis Bel is op 1 en daarvan werd dus geroepen dat hij uit zou zijn. Toen dat wilde het publiek. En dan hadden we inderdaad een dubbelspel gehad. Kennelijk was dat niet het geval. De arbiter op dat eerste honk, Johan Bransma, oordeelde dat hij safe was. Dus Bel blijft daar vooralsnog staan. En dus 1-0 voor Cuba. Tenminste 1-0 op het bord. 3-0 in de wedstrijdstand. In de eerste helft van de tweede inning met uh, Perez. Inderdaad, die uh, aan slag is voor Cuba. Linksvelder van uh, de Cubaanse ploeg. Ja. En, uh, Perez in het slagperk dus. En uh, Alexei Bel. En ik wou zeggen, ik moet u eerlijk bekennen dat uh, ook ik eigenlijk een beetje dacht uh, dat hij dat dat uit was. Ja, het zag er uh, allemaal zeer vloeiend uit, uh, het dubbelspel. Het was uh, 6-4-3. Zoals dat in, uh, in jargon heet. Uh, Korte stop naar de tweede honkman en de tweede honkman naar het eerste honk. Maar het was alleen uh, Perez die daar het uh, slachtoffer was. En Alexei Bell. Hij kwam dus safe op dat eerste honk en staat daar dus nog steeds. Eén uit dus voor de Cubanen en het eerste honk bezet. En het is dus. Uh, ik maak herstel bij, Het is dus Erial Sanchez die de eerste deel was. Want Perez is de man die nu in het slagperk staat. Ja, en Bell is de man op het eerste honk. Zo hebben we het uh, helemaal op een rijtje gezet. Uh, en Perez die. Uh, hij staat ook te kijken hoe het vrij lang duurt voordat die bal van Boyd komt. Die heeft nu ook toch ernstig de tijd. Terwijl hij het gravel met de rechterschoen wat naar links verplaatst. Dan het linkerbeen naar voren plaatst. En dan de volgende bal zou moeten gaan gooien. Maar vervolgens stapt Perez nog maar eens een keertje uit het slagperk. En maakt ook Boyd nog maar eens even een paar huppel- en springbewegingen. Ik weet niet waarvoor dat allemaal is, waarom het zo lang moet duren. Nou, het begint nu een beetje een strijd te worden. Dit is meer het mentale aspect van hoenbal. Het is het, het kat-en-muisspel tussen... Kijk, het bal terug naar het midden. Boyd zegt dank u wel naar de korte stop. En nu wel een dubbelspel. En nu wel een dubbelspel. Prima. Prachtig gedaan. Dat bal is, in handen uh, van de pitcher richting het uh, tweede onk. Strak geworpen. Door Dwayne Kemp richting eerste Brian Engelhardt. En zo is binnen no time deze eerste helft van de tweede inning afgelopen. Aan de beide ploegen, weer wisselen en komt Nederland zo dadelijk weer aan slag. Kemp was de laatste die aan bod kwam, de nummer 7 op de lijst. Hij ging met drie slag uit. Dus we gaan zo verder met de korte stop. Michael Duisma, Cuba Nederland, tussenstand 3-0 in het voordeel van Nederland. Tien dagen lang alle ins- en outs van de 25e Haarlemse Rompelweek. Radio-hobbelwekken. Radio! Make it easier Met you Are The Best Thing. We gaan geen bruggetjes maken naar iedere plaat. Dus ik doe dit keer maar eens een keer niet. Maar het... Tunneltje? Een tunneltje dan maar naar Michael Duursma. Want hij is de man op wie dit eventueel voor toepassing had kunnen zijn. Hij is namelijk degene die voor Nederland de gelijkmakende tweede slagbeurt opende. En dat zeer succesvol deed met vier bijt. En dat is uh, minstens net zoveel waard als een honkslag. In die zin dat het rendement in ieder geval gelijk is. Het eerste honk is bezet. En we hebben 0-0. Nul we hebben de nummer 9 op de slaglijst van Nederland in het slagperk staan. En dat is de man met de meest prachtige naam van het Nederlands team. Sheldemar Daantje. Speler van het Rotterdamse Neptune's, Het Nederlands team speelt hij in het middenveld. 26 jaar is hij Daantje. En heeft inmiddels twee slag en één wijd. Slag gemiddelde van 500. Eén man op dat eerste hond door die vier wijd. Michael Duursmaat is toch een allesbehalve lekker begin voor de pitcher van Cuba. Die dus al drie hits achter zijn naam heeft staan en een geraakt werper. Niet echt een florisante begin. Drie runs voor Nederland gescoord. Dat zijn allemaal cijfers die uh, Jens Pitcher niet graag ziet in de eerste inning van een uh, partij. Cuba en Nederland. Vroeger vrat Cuba Nederland met gemak op. Maar ook dat zei Tjerksmeets vanmiddag. Tegenwoordig is Nederland geen speelbal meer. En we kijken hoe uh, daar de man op twee nu uitgaat. Dat is Duursma. Is uh, daarmee uh, nul voor Nederland. Tweede 0 op het bord. Of eerste nul? eerste nul. Het is de eerste nul. Ja, ja, en, uh... Hij was de eerste natuurlijk die aan bod kwam. Duursma dus uit op het uh, tweede honk. Maar Daantje die komt door Velderskeurs wel op het eerste honk. En de volgende is dan weer Kingsel. Ja, en uh, een spel opbreken dat kun je wel overlaten aan Duursma. Dat deed hij keurig. En uh, precies uh, binnen de regels zoals dat toegestaan is. Uh, je mag met hoger inkomen natuurlijk. Maar op een tijdje een beetje intrekken. Duursma verstaat dat vlak als geen ander. En hij beschermde nog voor zover nodig Shaldimard Daantje. Die dus nu op het uh, eerste honk staat. Brengt. Weer bij de kop van de slaglijst voor het Nederlands team. Eugene Kingsdale die dus zo succesvol uh, begon aan deze wedstrijd... als openingsslagman in uh, de eerste inning. Met uh, meteen die honkslag gevolgd door de tik van Rommelie. En nu is het Kingsdale die een foutje daarvan profiteert. Sjaldemar Gaantje optimaal door meteen door te rennen naar het derde hond. Dat betekent even kijken waar Kingsdale blijft of hij ook. Hij blijft het eerst Geraakt die bal mee. Hij ging uh, eerst om, maar krijgt de bal niet onder controle en het is uh, Kingsdale die daar dit keer van profiteert. Dus met een uh, een onbeest percentage zoals het zo mooi heet uh, van duizend. Want ja, hoe je op het honk komt, daar wordt niet naar gevraagd. Ook de foutjes van de tegenstander worden met graagte in ontvangst genomen door Eugene Kingsdale in dit geval. Een foutje 3. ...noteren wij voor Mendoza. Dat is uh, de eerste hondman van de Cubanen. En dat uh, betekent dat uh, Nederland voor de tweede achter in volgende inning... ...op roze zit. Het uh, derde hond bezet, het eerste hond bezet... ...en slechts 1-0 en in slagperk Danny Rombly. Rombly die dus in de eerste inning ook een honkslag produceerde. En als hij dat uh, nu weet te doen en als er verder naar iemand uitgaat... ...dan komt Nederland nog op 4-0. Want dan is uh, Daantje de man dus die over de thuisplaat uh, gaat komen... Kijken of er nog meer in het vat zit voor het heelste team in deze gelijkma gelijkmakende slagbeurt van de tweede inning Kingsdale. Uh, nee, wat zeg ik? Kingsdale uh, nee. op de hoek. En uh, Romli in slagbeurt. hebben ja, we moeten het niet door elkaar gaan gooien. Rombly die de helm nog eventjes recht zet en dan vervolgens uh, door de knieën buigt. De knuppel uh, in de lucht steekt. En dan in afwachting is van de volgende bal die gekomen. Hij raakt hem. Hij gaat de, de, de op. derde honkman en Deer dan komt het vierde raakten. punt binnen. Goed geslagen, niemand verder uit. Daantje over de thuisplaat. Langs de derde hondman. En uiteindelijk opgeraakt door de man in het linksveld bij Cuba. En het doorschuiven is een uh, feit. Kingsale gaat naar 2. En op 1 staat dan. Uh, da, uh, staat de man die is toe? Dat was dan uh, Kingsdale. Romley. Kingsdale op 2, Romuli op 1. En we hebben Sjaldemar Dantje op het derde honk. Ja, en zo ziet het er wel heel erg somber uit voor dit Cubaanse team. Natuurlijk, we openden deze wedstrijd al met de, met de herinnering aan uh, de finale van 2006. Waarin Nederland 6-0 achter kwam en uiteindelijk de wedstrijd wist te winnen met 9 tegen 6. Nou, wat Nederland kan, dat moeten de Cubanen ook kunnen. Aan de andere kant, uh, ja, deze Cubanen, het zijn geen misselijke jongens hoor, al is... Cepeda niet van de partij, Lazo niet van de partij, Vera niet van de partij, Guriel niet van de partij. Allemaal namen uit het verleden, die, althans uit het verleden van deze Hongbalweek die uh, nog steeds deel uitmaken van het Cubaans Nationaal Team. Dus wat uh, deze week hier te gast is bij, het, uh, bij de Haarlandse voetbalweek, is uh, een groot deel van het Cubaans Nationaal Team. Maar we missen nog een paar kanonnen. Maar uh, Cuba moet sterk genoeg geacht worden om uh, weerstand te bieden tegen dit Nederlands Team. Tot op heden is daar niets van terug te zien. En de mensen die de muziek uh, beluisteren weten wel hoe laat het is. En de mensen die de cijfers uh, horen weten ook wel hoe laat het is. Het is uh, heel snel afgelopen met de startende pitcher aan Cubaanse kant, Ciro, Sinjinio, Litea. Die gaat naar de kant. De coach Mesa heeft het heel even aangekeken in die tweede inning. Maar hij vindt het anders toch te veel uit de hand lopen. Dan speelt Cuba een verloren wedstrijd. En hij heeft besloten nu al in te grijpen. Lucas Cruz met nummer 51 is de nieuwe man die voor Cuba op de heuvel gaat staan. Vroeg, dat is verrassend in ieder geval dat de wedstrijd zich zo ontwikkelt. Terwijl hij nog maar een half uurtje oud is in Haarlem. Hij gaat een beetje ingooien natuurlijk. Hij heeft dat natuurlijk al in de bullpen gedaan. Maar hij gaat nu eventjes met de catcher wat heen en weer gooien. En dan gaan we zo dadelijk verder met de gelijkmakende slagbeurt van de tweede inning. Nederland 1 man uit. En zo dadelijk gaat Legito weer slaan voor Nederland. Nederlands met 4-0 tegen Cuba in de gelijkmakende slagbeurt van de tweede inning. Here's a groove and I can show you how to use it. come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. Honest agitation and satisfaction in me. A little more time, a little less fun. A little less fun, a little more fun. Oh, y'all can open up your heart and make it satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired talking. Grab your Let's start walking. XL, Middles Conversation, een hit van een aantal jaren geleden van de Nederlandse top-DJ Junkie XL. De wedstrijd, het is uh, gunstig allemaal wat er zich voor Nederland aan het ontspinnen is. Het is nog steeds de tweede helft van de tweede inning. Het Kingsdale op het tweede honk en Rombly op het eerste honk. Legito kon zijn... Uh, Honkbezetting van net, niet uh, evenaren. Dit keer dan liever met een honkslag in plaats van met geraaktwerper. Hij sneuvelde drie slag op het werpen van de nieuwe Cubaanse pitcher Cruz. Een uh, rechtshandige werper van de Cubane die wat wild begon. Ik heb ook het idee dat er af en toe wat, uh, ja, er is wat veel gesprek tussen de catcher... En de scheid zegt er over de bal en dan wordt er weer gekeken. Is hij nou wel goed? Kan hij nog even mee? En de Kubanen nemen uh, best wel veel tijd. Balletje aan de binnenkant nu voor Sydney de Jong. En dat is meteen de vierde wijdbal van deze slagbeurt. Dat betekent dat de Kubanen wederom tegen volle honkbezetting aan Nederlandse kant kijken. Het uh, derde honk dus van Kingsdale. Het tweede honk voor Rombly. En het is Sidney de Jong, de catcher, die nu doorschuift naar het eerste honk. Zijn naamgenoot daar waar het gaat om de achternaam is uh, nu in het slagperk. En dat is Bas Dion. Ik kijk nog even omheen, uh, Peter. Uh, je kan zien dat het uitverkocht is uh, vanavond. Want uh, daar staan hier van die grote borden. ...bij de ingang geen staanplaats op last van de brandweer vrijhouden. Er staan zeker twintig mensen te kijken naar deze wedstrijd. Het wordt bijna niet meer te lezen, zoveel mensen staan ervoor. Nee, mensen je het ook niet meer lezen inderdaad. En ook her en der mensen op de trappen, dat komt toch omdat er links en rechts ongetwijfeld wel wat vrije stoeltjes zijn... ...maar die dan wat ruim bezet zijn door de aanwezige toeschouwers. Het is dan wat inschikken. Maar ja, als niemand dat ziet, dan gebeurt er dus niks. Maar laten we kijken wat er op het veld gebeurt. Want Nederland zou natuurlijk nog naar 5-0 kunnen gaan. Als de beurde slaat, dan doet hij het rechtsveld. En dan komt zelf binnen en dan wil Rom ook Tweede nog naar thuis. En die is goed. En dan is het uh, 6-0 voor Nederland, zeg. Dat een hele beheerste tik van Bastion. Jong. Het was een bal aan de buitenkant. En wat je dan moet doen is hij zit buiten, je, buiten de krachtzone eigenlijk van de slagman. Je hoeft alleen maar je knuppel er tegenaan te leggen. Om hem tussen het eerste en het tweede hoek door te aaien als het ware. Dat deed Bastion Jong perfect. En met alle hoeken bezet is het een kwestie. ook keer met 2 0 Dus de lopers gaan vroeg weg. Op het moment dat de bal de hand van de pitcher verlaat zijn ze al een meter of drie vier van het hongkap. Ze hebben die voorsprong met twee 0 Optimaal. ...gepresteerd door het Nederlands team. En dus 5 en 6-0 op deze honkslag van Jong in het rechtsveld. En we gaan nog eventjes uh, vrolijk verder. Brian Engelhard mag uh, nog wat gaan doen. En u weet het, die uh, sloeg uh, in de vorige inning... ...Romley en De Jong over uh, de thuisbaan. Dus ik dat is ook allemaal uh, goed ja, ja. Heb, uh, genoteerd. En Engelhardt is linkshandig op de rechtsgooiende pitcher. Kroes van Cuba 6-0. Dat is dus inderdaad dezelfde tussenstand als in de finale van 2006. Alleen dan nu omgekeerd. Toen wist Nederland die achterstand om te buigen in de voorsprong. Laten we hopen dat dat Cuba vanavond niet lukt. Maar Cuba heeft vooralsnog geen greep op de Nederlandse slagploeg. Een Nederlandse slagploeg die toch nog niet echt wist te imponeren. In de eerste drie wedstrijden van deze Haarlemse honkbalweek, deze jubileumeditie. Nederland die zich wel nadrukkelijk kandideert voor, uh, voor de eindzegen. Engelhard die een foutslag uh, produceert. En inmiddels nu op uh, twee slag en één wijd staat. Twee man uit bij Nederland. Zit die jong op het uh, derde honk. En uh, die wil graag uh, naar thuis. En misschien ja, wel het uh, zevende punt binnenbrengen. Wat opvalt aan uh, de kant van uh, de Nederlandse uh, ploeg. Met name in aanvallend opzicht. Dus is de discipline die zij aan de slagplaat hebben. In dat slagperk. Ze pakken de goede ballen. Kijk, de vullers laten ze gaan, zoals nu ook weer goed gezien door Engelhard. Vullers laat je gaan en wat mooi is gaat hard terug. Dat is eigenlijk het motto waarmee coach Jim Stokel zijn mensen op pad stuurt. En ze voeren dat uitstekend uit. Een schoolvoorbeeld net was die fraaie tik van Bas de Jong. Bal aan de buitenkant. En als rechtshandige strafman hoef je hem alleen maar weg te brengen naar het rechtsveld. Niet omgaan, niet gaan poelen zoals dat heet. Maar gewoon keurig de bal brengen waar hij vandaan komt. Ja, Engelhard beoordeelt deze laatste bal van Kroes wel als wijd. En dus zich de scheidsrechter dacht daar iets anders over. Maar een eind aan deze gelijkmakende tweede slagbeurt. Nederland scoorde wederom drie maal. Ja, en 2 keer drie is 6. Nederland leidt met 6 tegen nul. 10 dagen lang, 24 uur per dag. Dit is Radio Honkbalweek. Week. I got my mind set on you. I got my Harrison, I got my mind set on you. En dat uh, terwijl collega Jan Kweenberg ons hier voorziet van water. De stembanden moeten gesmeerd, want er is genoeg te vertellen hier in deze wedstrijd tussen Nederland en Cuba. Maar Nederland leidt met 6 tegen 0. We zitten inmiddels in de eerste helft van de derde inning. En de eerste Cubaanse slagman, de heer Mendoza, hij was uh, succesvol. Keek, keek, keek en keek voor de vierde keer. En het waren alle vier wijdballen. Het was Leon Boyd die blijkbaar even verslapte in zijn concentratie. In ieder geval Mendoza wist er van te profiteren. Het eerste honk is dus in Cubaanse handen. En de nummer acht op de slagreis van de Cubanen staat in het slagperk. En dat is Catcher La Rosa. Hij heeft even wat. Overleg plaatsgevonden. Ja, Mendoza op, Peter is door het Schijn inmiddels nu op het tweede honk terecht gekomen. Dus er wordt wat gesproken nu op de heuvel met de hoofdscheidsrechter Henry van Heiningen, catcher Sidney de Jong erbij. En middelpunten van die conversatie, dan Leon Boyd, de pitcher. Die daar dus die mededeling kreeg dat het schijn was en dus de vrije loop voor Mendoza. Dit zijn van een die momentjes die Boyd van zich af moet werpen. Je moet je hierdoor niet uit een wedstrijd laten halen. Hij begon goed in die eerste twee innings. Dat ritme moet je weer oppakken. Dan kan zo'n call uh, die kan je bezighouden. Waardoor je je concentratie verliest. Ten opzichte die je hard nodig hebt om alles in die, in die slagband te leggen. Dus uh, ja Boyd moet een, een vloeiende beweging houden. Er mag geen break in zitten op het moment dat hij uh, de bal uh, gesloten heeft voor zich. En dan, als hij eenmaal begint, dan moet hij ook in één vloeiende beweging door nou, blijkbaar heeft hij dat naar de beoordeling van Van Heiningen niet gedaan. En uh, dat betekent dat de lopers die op dat moment op het honk staan automatisch een honk mogen opschuiven. En voor de duidelijkheid, de achterliggende gedachte van die spelregel is dat je de uh, slaande man niet uh, zal mogen misleiden. Dat klopt, dat klopt. Het is uh, ja, een spel waar <laughs> al genoeg misleiding in kan zitten. En uh, dat moet toch enig houvast zijn, ook in het honkbal. Dus daar is deze schijnregel voor bedacht. Uh, de Cubanen die, uh, die nemen dit graag in ontvangst. Mendoza is het dan, dan een opzetje van hem of uh, gaat het dan per ongeluk? Vraag ik me nee, af. Dat gaat, dat gaat echt wel per ongeluk. Je zit natuurlijk wel eens op de rand. Het zijn uh, bepaalde uh, trekjes, bewegingen. Uh het kan ook komen doordat je gewoon uh, ja, even, even niet, niet erbij nadenkt. Hè? Het is een automatisme met het pitchen. En uh, soms ga je daar wel eens. Uh, uh, ja, verslap je even. Denk je, sta je er even niet meer stil. En uh, ja, kan het je gebeuren. Oké, okay. La Rosa is in ieder geval de man in het uh, slagperk. En de foutslag belandt weer in de bijgebouwde tribune rechts van ons. Hij heeft nu twee slag achter zijn naam staan. La Rosa met een uh, slag van 3-3-3. Deze raakt hij uh, wel. En dus is het uh, de volgende foutslag voor La Rosa. Die uh, als catcher speelt in het uh, Cubaanse team. Eerste helft van de derde inning. Het staat dus al 6-0 voor uh, Nederland. Nederland dat uh, een voortvarende start kende met de hongslagen van Kingsale, Romley hij de Jong en een twee honkslag van Engelhard in de eerste inning. 6 na 3. Inmiddels gaat hij uit door een worp van de korte stop Michael Duesma... naar eerste hongman Brian Engelhard. En zo kan La Rosa dus voortijdig naar de kant. Blijft Mendoza nog wel op twee staan. En is de volgende man op de lijst Ayala. En om een verhaal nog even af te maken in de tweede inning... was er onder andere nog een hongslag voor Kingshill en een hongslag voor Romley. En waren er scor scorers van diezelfde, Kingshill en Romley, waardoor Nederland dus inmiddels uh, met 6-0 lijn. Daantje kwam overigens ook over de thuisplaat. Daantje die daar uh, door Velskeus in eerste instantie op het eerste honk was uh, gekomen. Zo zijn uh, de ontwikkelingen van de eerste pak en beet, drie kwartier, klein uurtje van deze partij Cuba-Nederland. Het is af en toe halen en brengen als ik omhoog kijk. Het zijn nu weer donkere wolken. Maar het is weer droog en soms uh, lijkt het wat lichter te worden. En uh, vallen er toch weer wat spatjes. Inmiddels is het nu boven Sandpoort in Haarlem Noord uh, heel erg donkergrijs uh, geworden. U uh, bent gewaarschuwd. Het gaat zo regenen. Daar of misschien regent het al. En wat meer uh, naar rechts kijkend richting uh, het centrum van Haarlem. Dat zien we gelukkig weer uh, wat plukjes uh, blauw tussen de vele wolken. En uh, als het die kant op gaat uh, op deze kant op komt eigenlijk, dan uh, zal het allemaal wel goed komen. Ayala is de man dus in het slagperk, uh, Peter. Hij heeft inmiddels één meid voor de nummer 9 op de slaglijst van de Kubanen. En normaal gesproken zal Boyd dus in staat geacht moeten worden... om deze nummer 9, eh, normaal gesproken dus ook de minst slaande man... aan Cubaanse zijde, aan de kant te zetten. Maar zoals al eerder gememoreerd bij Cubanen gaat dat verhaal niet altijd helemaal op. Ze kunnen eigenlijk allemaal goed slaan. En of je nou de nummer 1 of de nummer 9 tegenover je hebt... de verschillen zijn soms gradueel. En Boyd zal het dus op eigen kracht voor een groot deel moeten doen. Kijk, de roei van Ayala is... De... Duidelijk, hij gaat naar het linksveld. En het is Mendoza die stopt op het derde honk. Hij wordt tegengehouden. En zoals gezegd, uh, hij mag er weliswaar de nummer 9 op de slaglijst zijn voor de Cubanen. Maar hij is wel degelijk in staat om uh, Boyd het lastig te maken. Dat deed hij ook. Het was een honkslag in het linksveld. Betekent uh, dat de Cubanen in de eerste helft van de derde inning het derde honk en het eerste honk. ...in bezit hebben. Dat betekent dat Boyd gered zou kunnen worden door een dubbelspel. Dat zit er nu nog in. Met maar wel in de wetenschap dat Ariel Sanchez... ...de openingsslagman van de Cubanen, het slagperk betreedt. Boyd zal dus een bal laag in de zone willen hebben. Want dat zorgt er doorgaans voor dat de bal laag over de grond gaat... ...en niet door de lucht. En dat is de enige mogelijkheid die er bestaat... Om een dubbelspel te maken. Daarentegen zal de Cubaanse slagman er zijn knuppel onder willen krijgen. Wat ook een diep geslagen bal in het outfield betekent. Een score. Omdat inmiddels kijk. En dat gebeurt dan ook. Harteloos. Een hoge bal. Dan moet de vangbal opleveren in het linksveld. Maar ze lopen elkaar bijna in de weg. Linksveld en midveld. Maar uiteindelijk heeft Daantje die bal dan toch te pakken. En ze durven niet te lopen, de Cubanen. Is het in ieder geval wel de 2-0. Ze durfde niet te lopen, hij uh, was, ook niet, was ook niet, waarschijnlijk niet diep genoeg om vanaf drie te vertrekken. Het uh, zag er wel wat angstig uit hoor Kingsale en uh, Daantje die uh, dicht bij elkaar stonden en uiteindelijk pakte Daantje de bal in de handschoen. Hij heeft hem uiteindelijk en uh, ik zag het uh, gisteren één keer fout gaan in het linksveld toen uh, uiteindelijk uh, sluiter de bal niet had. Toen liepen er drie mensen naar die bal en als niemand hem heeft is dat toch uh, heel vervelend en ziet het er vooral zo knullig uit. Het is de Bermuda ja. driehoeken. Maak er maar minder een grap over. <laughs> ja, ja, dat zijn wel bekende, bekende gegevens. Het is uh, veel communiceren, ook in het honkbal. En uh, naarmate in volle stadions, en dat zijn onze spelers toch wat minder gewend misschien dan de Cubanen... Moet je net wat meer, uh, hoor je elkaar niet altijd even goed. Dan moet je dus echt, of uh, ja, je moet enerzijds blindlings op elkaar kunnen vertrouwen en aanvoelen wie welke bal kan halen. Je moet dus ook de snelheid van je collega's kennen. En anderzijds uh, kun je dat nog ondersteunen met wat uh, handgebaar of uh, lichaamstaal. Waardoor jij aangeeft van uh, deze bal is voor mij en uh, afblijven dus. En normaal gesproken is het dan de midvelder die de prioriteit heeft ten opzichte van de linksvelder en de rechtsvelder. Nou in dit geval kwam het allemaal goed. Engelhard deed op tijd het stapje terug zodat Danji, in het, of het was andersom, de midvelder Danji die de bal ving. Dus uh, uiteindelijk heeft het Nederlands team het juist opgelost. En de tweede nul. En opvallend was inderdaad dat uh, ja, de Kubanen toch niet vanaf drie de gok durfden te nemen. Ze houden liever uh, uh, de kans op een, uh, een hit. Dat is ook niet zo heel erg gek, want uh, een andere vuistregel in het hondbal is. Laat nooit je derde nul op de thuisplaat vallen. Waarom zou je, en uh, de kans is groot, had groot geweest... dat als de loper van 3 0 vertrokken was, dat ze maar af hadden gekegeld. We zien nu uh, Castro, en hij slaat de bal hoog. Maar niet ver genoeg. En van de Klaasdwenkamp, die uh, tweede honkman die uh, helemaal richting uh, het eerste honk ging... goed bleef kijken naar de bal en hem uh, uiteindelijk uh, ook wilde hebben. Dat duidelijk maakte aan de mensen om hem heen. Onder andere eerste honkman Brian Engelhardt. En Kemp kweet zich uitstekend van zijn taak en zorgt er zo voor dat de slagaspiraties van Cuba voor ons even in de ijskast kunnen. Het is voor het eerst dat ze roken aan de thuisplaat in deze partij na een uur honkballen. Maar ze zijn er nog niet in geslaagd om vervolgens die thuisplaat ook daadwerkelijk te bereiken. nederland leidt gaat zo dadelijk slaan in de gelijkmaker de gebeurt van de derde inning. En nederland leidt met 6-0 tegen Cuba. Vanuit het Wim honkbalstadion. Dit is Radio Honkbalweek. Met het nieuws van 9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Zimbabwe hebben aanhangers van president Mugabe... hun bezetting van een groot Duitse boerderij beëindigd. De Duitse regering had gedreigd met strafmaatregelen... als de bezetting niet werd opgeheven. Tientallen aanhangers van Mugabe namen begin vorige maand... het boerenbedrijf van de Duitse von Petzold in...